10 uur, Dichter Haak met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een café in Roosendaal is gisteravond een man van 38 zwaar gewond geraakt. Tijdens de schietpartij waren er tientallen mensen in de kroeg. Rond half elf kreeg de politie de melding dat er geschoten was. Toen agenten bij het café aankwamen, was de dader al gevlucht. Hij is spoorloos. Tijdens het onderzoek naar het schietincident is een politieagent gewond geraakt. Bij de afzetting kreeg de agent een vuistslag van een man van 41 uit Roosendaal. Over de achtergrond van de schietpartij en het geweld tegen de agent is nog niets bekend. In het zuiden van Pakistan zijn zeker 32 inzittenden van een bus om het leven gekomen bij een ongeluk. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen. De bus reed door nog onbekende oorzaak tegen een geparkeerde tankwagen... Door de botsing ontstond een enorme vuurzee... waaraan de meeste passagiers niet konden ontkomen. Zo'n tien mensen lukte het nog wel om op tijd de bus uit te kruipen. In Pakistan gebeuren veel ongelukken, onder meer door slechte wegen... en roekeloos rijgedrag. De Portugezen kiezen vandaag een nieuwe president. De peilingen wijzen op een overwinning voor de zittende president Cavaco Silva, een sociaal-democraat. Een meerderheid van de kiezers ziet hem als een stabiele factor in de Portugese politiek. Het land kampt met grote financiële problemen en moet fors bezuinigen. Belangrijkste rivaal van Cavaco Silva in de strijd om het presidentschap is de linkse socialist Alegre. Een vestiging van Meander Medisch Centrum in Amersfoort blijft waarschijnlijk nog een paar dagen dicht. Het ziekenhuis wil eerst zeker weten dat de stroomvoorziening van het gebouw goed werkt. Sinds vrijdag heeft het Meander Medisch Centrum problemen met de elektriciteit op de locatie Lichtenberg na een brand in een transformatorhuisje. Gisteravond werd besloten alle 172 patiënten te evacueren nadat er opnieuw kortsluiting was geweest. De meeste patiënten zijn naar de twee andere locaties van het Meander Medisch Centrum gebracht. Ruim 30 mensen mochten naar huis. Het weer regenachtig. In de middag wordt het vanuit het noorden overwegend droog... maar het blijft wel bewolkt. Het wordt 4 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Matthijs Deen. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Vandaag niet vanuit de studio in Hilversum, maar vanuit Café Dudok in Den Haag. De stad waar deze week weer het Winternachtenfestival plaatsvindt... dat dit jaar overigens is omgedoopt in Writers Unlimited. Een multicultureel festival met veel literatuur, film en muziek... maar ook met politieke discussie en geschiedenis. Het is nu alweer de zevende keer dat wij van OVT... dit festival op zondagochtend afsluiten. En dat doen we vandaag onder meer met drie schrijvers... die gisteravond al in een iets andere context ook op dit festival hebben opgetreden. En dat zijn volkskrantcolumniste en actrice Nasmir Oral... journalist en schrijver Aziz Aynan... en Ernst van der Kwast, de schrijver van onder meer de bestseller Mama Tandori. En met hen praten we straks over familiegeschiedenis... en hoe die geschiedenis een weerslag heeft in hun werk. Ja, laat ik voor de zekerheid aan toevoegen dat... we sluiten het festival af, maar eigenlijk ook niet... want er is nog een Caribisch filmfestivalpoot die nog een tijdje doorgaat. En Aziz is natuurlijk ook bekend van als schrijver van... Het boek Ik, Dris. Na half elf, naar de kolom van Nelke Noordenvliet. Um, dat doen we straks. met uh, Aziz en Nasmi en Ennis praten. Maar daarvoor gaan we het hebben over Great Expectations. Want Winternachten heeft zoals elk jaar... Riders Unlimited heeft zoals elk jaar een thema. Het thema is dit keer Great Expectations. We wordt natuurlijk verwezen naar de boek van Dickens, dat hij geschreven heeft, 150 jaar geleden, in 1860-1861. Voor ons reden om over die roman en de impact daarvan te praten. En daarvoor is Dickens, kenner en angelist Wim Tigges hier. Na schrijvers en publiek hebben we hier in ook vandaag ook live muziek. Antilliaanse gitarist en componist Marlon Tietre. We zijn erg blij dat hij er is. Hij is zowel het komende uur als het uur daarna te horen. Ja, en in dat uur daarna, tweede uur van OVT, sluiten we wat meer aan bij de actualiteit... Uh, we gaan het onder meer hebben over uh, de vraag is het nou een politiemissie of is het nou militair? Waarover deze week in de Kamer weer werd gediscussieerd. In de Kamercommissie in aanleiding van de plannen van het kabinet om een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. En uh, die politioneel militair discussie is niet van vandaag of gisteren. In de tijd van Indië speelde die tenslotte ook al. En wij hebben daarom nieuw-historicus René Kok uh, te gast en daarnaast Paulus Bijl, die vorige week promoveerde op de Nederlandse herinnering aan koloniale vreedheden zoals die begaan zijn in Indonesië. En de rol van foto's daarbij. Tegen half twaalf tenslotte in het spoor terug. Het verhaal van de moeder van Jolanda Venema, het meisje dat ruim 20 jaar geleden zat vastgeketend in een inrichting. Net als Brendan van Inge, de jongen die deze week in het nieuws was. Ja, dat allemaal later. Great Expectations nu. Het is precies 150 jaar geleden dat Dickens bezig was het boek te schrijven. Uh, het verscheen niet in één keer, maar het verscheen als feuilleton Iets wat tegenwoordig ook weer aan populariteit wint. En het verscheen in Dickens eigen weekblad, als ik het goed heb begrepen. Het verhaal van Pip. De wezenjongen wiens bescheiden weinig perspectiefvolle leven... overhoop wordt gegooid doordat een anonieme weldoener zich over hem ontfermt. Zodat hij naar Londen kan gaan zijn pleegfamilie kan achterlaten. En hij wordt daar opgeleid tot heer, tot gentleman. Dat loopt natuurlijk niet goed af. Pip komt weer terug, waar hij vandaan kwam. Armer aan illusies, maar rijker aan inzicht en zelfkennis. De hoge verwachtingen zijn hem ontnomen. Goed, we gaan praten over Dickens en zijn great expectations... met, ik zei het al, angelist literatuurhistoricus... en Dickens-kenner Wim Tigges. Voordat we dat gaan doen ben ik benieuwd, um, aan tafel... Iemand voor jullie Great Expectations gelezen? Oeps. <lacht> um, <lacht> meneer Tiggers. Dat wordt dan misschien. Ja, want ik, ik sprak meneer Tiggers uh, in voorbereiding van dit gesprek... en hij zei, ja, het is eigenlijk het beste boek... van de beste proza-schrijver uit het Engelse taalgebied... <lacht> Uh, want u hebt het inderdaad meerdere keren gelezen. Uh, ja, dat klopt. Ja. Ik heb de tal verloren is langzamerhand. Maar ja, een van de grote krachten van zo'n groot schrijver... is dat je hem telkens kan herlezen en er dan telkens nieuwe dingen in ontdekt. Dus ook de great expectations van de lezer... die worden iedere keer weer opnieuw geprikkeld. Maar die, die euforie over Dickens <tus> en over dit boek... dat wordt iedere keer opnieuw vaardig over u wanneer u het boek leest. Ja, bij mij is dat wel zo. Dat is al vanaf mijn middelbare schooltijd. was ik al... Uh... Ik ben de Engelse les gefascineerd door deze schrijver. En uh, nou, in mijn studie heb ik er ook veel uh, aandacht aan besteed. En ik hou me nog steeds met Dickens bezig. Af en toe een cursus erover geven. en uh, Hij is ook weer een beetje meer intel dan hij een tijdje geweest is. Ja, maar dat, dat wil ik dan wel... Um, want ik heb namelijk ook heel lang Dickens niet gelezen. Het is, uh, het was door, ik werd door om, uh, omstandigheden gedwongen om het te lezen. En toen viel het inderdaad enorm mee. Maar ik had een soort... Ja. Ja. Um, zo'n associatie met Van Lennep. Weet je, en dat ja. is voor mij geen, geen goede... Als ja, hebben jullie dat ook? Als je dat... Ja, van Lennep valt ook wel mee. Ja, misschien ja. moet ik dat ook weer gaan leggen. Ja. ja, maar ik bedoel, als je Van Lennep en Dickens... <laughs> maar, eh. Nou, het is ook een beetje de slinger van de tijd, hè, denk ik. Het is, Dickens staat natuurlijk, of stond ook bekend... en staat nog steeds bekend om een combinatie van een lach en een traan. Het was een volksschrijver, Zij dus hij schreef voor een groot publiek. En ja, wat veel mensen tegenwoordig in soaps vinden... Daar heb je ook goede, slechte en minder goede in. En, en dat heeft hij ook gedaan. Vooral in zijn vroege boeken, die bovendien altijd erg dik zijn. En hè, is het heel, heel sentimenteel. Wat hij dan wel relativeert door humor. Een humor die ook de mensen toen echt aansprak. En ja dat is een, een tijd lang in de 20e eeuw natuurlijk eh, iets geweest waar men niet zoveel in zag. En eh, in zijn latere werken heeft hij dat ook. Relativeert hij dat veel meer. En zeker Great Expectations. Wat bovendien ook voor de moderne lezers zijn omvang een beetje mee heeft. Hè. Heel veel van die Veilertons van Dickens, die zijn in de moderne druk zo'n 900 pagina's. en Dit is maar een dun boekje voor Dickens, 450 ongeveer. En het verhaal is dus veel strakker. En, ja, en de thematiek is natuurlijk wel van alle tijden. En de manier waarop hij het schrijft is zo origineel. Die, die thematiek komt in veel meer boeken van Dickens voor, volgens ja, Zo'n ja. zo, zo jongetje dat ja. het al slecht treft. Ja. Maar het is natuurlijk heel interessant dat Dickens is de eerste... die eigenlijk de wereld kan laten zien door de ogen van een kind. He, dat is al zijn eerste echte roman, Oliver Twist... He, dat is ook natuurlijk zo'n jongetje die uh, ja, erachter moet komen waar hij eigenlijk vandaan komt. En dat heb je bij Pip ook. Uh, alleen, ja, het, het, he, de Bildungsroman, een opgroeingsroman uh, uh, zoals dit boek... Uh, ja, iedereen wil wel, wil wel een beetje weten natuurlijk uh, yeah, of dat... Of, het, of hoe het met hem afloopt. Het is ook een spannend verhaal. Ik, ik heb de neiging om even uh, naast u te gaan staan. In, in die zin, uh, want ik heb de indruk dat u, dat u Dickens nou een beetje tegen de clip op moet gaan verdedigen. Nee, maar nee. Ik, nou ja, het um, ja, is toch ja, oudbollig, een beetje sentimenteel. Maar toen ik dat begon te lezen was ik echt onmiddellijk verkocht. Ja. Hè? De, de toon van zijn proza, de zinnelijkheid van de humor, de menselijkheid. Wat, is, is het voor u te zeggen wat, wat de genie is van. Wat gebeurt er als je dat leest, dat het dat extra's geeft? Ik denk, Dickens spreekt de verbeelding heel erg aan. Als je dus vanuit de optiek van Pip... Hij kijkt terug naar zijn jeugd, hoe dat allemaal ontstaan is. En hij vertelt bijvoorbeeld ook hoe hij de dingen ervaart... op een heel verbeeldingsrijke manier, zoals een kind dat ook kan. En dat is heel erg overtuigend en boeiend geschreven. En dan, uh, ja, hij valt natuurlijk in een aantal valletjes. Hè, waar, waar, waar jonge mannen wel meer invallen. Hè, als ze tegen de klippen op moeten leven. En uh, ja, toch weet hij uh, tot, tot een... Tot een Beter inzicht te komen aan het werk. Je hebt het nou over Pip, he? niet ja, over Dickens. Over, over, nee, nee, over de karakter. En ja, de manier waarop hij dat schrijft, hij gebruikt bijvoorbeeld nooit clichés. He. bij Dickens is het altijd heel beeldend beschreven. Hij houdt de, de, de mensen eigenlijk een spiegel voor. Een ja, beetje is... een lachspiegel, maar waar iedereen eigenlijk misschien niet zozeer zichzelf, maar juist de ander herkent. Het, het, als je de eerste bent, dan is ja. elk cliché. Ja, dan gebruik je voor de eerste. Dus het is nog ja. geen cliché. Ja. Maar hij schreef dat in feuilletonvorm. Voor wie schreef hij dat nou? Voor, voor een groot publiek, hij had eigenlijk vanaf zijn jeugd al het idee... Hè. hij is begonnen als, als journalist eigenlijk, zou je kunnen zeggen... en moest maar kijken van, nou ja, waar hij met zijn pen terecht kon. En het bleek dat net in die tijd er allerlei nieuwe tijdschriften werden opgericht... waar je verhaaltjes in kwijt kon. Dus hij is begonnen met korte verhalen te schrijven over Londen. Hè. Londen is eigenlijk ook minstens evenzeer de hoofdpersoon in dit boek... als hè, in vele andere romans van Dickens eh, als de personages... En, uh, uh, ja, en toen bleek dus dat, uh, dat dat meteen heel erg populair uh, werd gevonden. En doordat hij in Vuilleton vu schreef... Hij schreef uh, voornamelijk ook uh, in, in maandelijkse afleveringen. Dit boek is in wekelijkse geschreven. Maar dan schreven mensen hem. En uh, nou, zo kon hij dus een beetje peilen hè, of het publiek uh, er enthousiast over was of minder. En als, het, als, het, als de verkoopcijfers gingen, gingen dalen... dan voerde hij soms in zijn vroege romans een nieuwe personage op... of een nieuwe, een nieuwe verwikkeling in het verhaal of iets dergelijks. En daar heeft hij heel veel van geleerd. Dus in zijn latere boeken, Great Expectations... is zijn voorlaatste uh, volledige roman... Heeft hij dat allemaal veel strakker kunnen trekken? Kon hij dus veel meer vooruit uh, plannen? Hè? Hoe het verhaal in elkaar moest zitten? En dat mensen toch iedere keer, nou ja, net zoals bij een televisieserie, heel graag wilden weten hoe het volgende week of volgende maand verder zou gaan. Nou, kan je zeggen dat hij een beetje uh, vooruitliep ook op wat later die, die, die socialistische bibliotheken, zoals dus in Nederland ook de Wereldbibliotheek en de Rode Bibliotheek, die je had, had die voor de arbeider uh, opvoedend uh, literatuur wilde schrijven? Nou, tot op zekere hoogte. Hij schreef eigenlijk toch voornamelijk voor de, voor de middenklasse. Uh, hij wilde eigenlijk zijn, de, de, de achtergrond waar hij zelf uh, vandaan kwam... van overtuigen dat, uh, he, dat, er, dat er natuurlijk veel vooruitgang was... zoals men dat zag in die 19e eeuw... maar dat er toch een hoop misstanden nog waren. Uh, dus hij was wel erg sociaal betrokken. Maar, en hij noemde zichzelf van tijd tot tijd ook wel radicaal. En hij stond aan de liberale kant, wat dan toen een beetje... He, de de, de linkse. Links, ja. uh, maar dat waren toch ook mensen die voor vrijhandel waren. En hij had toch ook wel bepaalde conservatieve trekjes. Dus echt een... een een voorloper van het socialisme zou ik hem niet echt willen noemen... maar de thematiek komt voor een deel natuurlijk overeen. Dat, dat, dat zou ik graag... Uh, dus is net draadje even <kwijnt> blijven liggen. Ik wil daar op, nog op doorgaan, maar ik wil eerst dat eerste draadje... want er viel me zo net iets op dat u zei... ja, hé, hey, schreef in feuilletonvorm en zo ook in, in overleg met de lezers. Dus ja. dat, dat lijkt een mogelijkheid, om een, manier, een manier om een boek te schrijven... die. Ja, die eigenlijk heel modern is. Namelijk ja. hè, dat je, dat je blogt en dat je daar uh, reacties op krijgt... Ja. en dat je naar aanleiding van die reacties een, een wending geeft. Maar dat is dus eigenlijk een, nou, wel van gisteren. Ja, is... nou, je had natuurlijk toen nog geen Twitter... maar er werd toen wel vijf keer per dag de post bezorgd. Dus mensen schreven brieven... Naar, naar Charles Dickens. En als je Charles Dickens op de envelop zette, dan kwam dat ook aan. Want hij was vrijwel meteen beroemd in eigen land... en zo mogelijk nog beroemder in Amerika... waar hij ook heel veel gelezen werd. Nog, nog meer in het begin zelfs dan in Engeland. En hij trok zich dat ook aan. En later, in het stadium waarin hij Great Expectations schreef... dus eind jaren 50 of in jaren 60... is hij ook uit zijn eigen werk gaan voorlezen... En nou, de zalen die waren de bomvol. Hè. Mensen kwamen luisteren naar Charles Dickens. Mensen van uh, hier. Ja, Mensen nou, kwamen ja. <laughs> ja. Dat waren hij, hij trad op in, in, in de Albert Hall en dat soort dingen. Hè. En ja. overal in, de, in het land. Maar. Hij reisde hè, van tijd tot tijd het hele land door. En dan las hij stukjes uit zijn meest bekende boeken, passages... En dames vielen flauw enzovoorts. En mensen... ja een soort dikke ja, mania. Absoluut. Hè? Dus het is absoluut geen elitaire schrijver die maar voor een klein groepje mensen bezig was. om, om te kijken of ze sociaal bewogener konden worden. Het was ook gewoon. Interactie met Hij het vond het zelf ook wel lekker. Echt. Absoluut. Ja. En ook financieel. Hij was toch, hij kwam, zijn vader heeft, toen hij tien jaar was... Hè, dat is een grote jeugdtrauma... dat hij in de, ge in de gevangenis voor schuldenaren kwam te zitten. En dat het de kleine Charles dat Dickens... Je, ja, little Dorrit. Schuld, ja. Ja. Nou ja, hier wil ik namelijk ook ja. weer op doorgaan. Ja. <laughs> een gevangenis voor schuldenaren. Ja. Mensen dat die Little Dorrit ook. kennen, ja. die kennen het verschijnsel. Maar ja. vertel... Nou ja, als je uh, een schuld had van geloof, meer dan vijf shilling of iets dergelijks... Dan, uh, en een schuldeiser wilde per se dat hebben... en je kon dat of wou dat niet betalen... Uh, dan kon je in een, in, een, in een gevangenis worden gezet. In ieder geval, je werd afgesloten... He, je kon dan wel, als je geld had, door dat mensen je wel wilden steunen... om eten en kleren en zo te krijgen... En dan kon je een, een redelijk luxueus bestaan uh, leven. Het was een hele rare situatie. Want de meeste mensen, het waren vaak arbeiders... die ja, op een of andere manier wat in de schulden waren geraakt. Dat is een bekende problematiek natuurlijk nog steeds. Maar die dus ook, doordat ze vastzetten, geen middelen meer hadden... om dat inkomen alsnog een keer te verdienen. Dus sommige mensen zaten levenslang in de uh, fleet of in de Marshallsea. En dat was absoluut geen, geen pretje. En, en hij Dickens heeft dat als jongetje dus van dichtbij meegemaakt. Ja, maar dus hij zat vader. er niet zelf in, hè? Nee, zelf niet, maar zijn vader zat er dus in, een tijdje lang... Uh, en, nou ja, en de kinderen die, die werden maar een beetje uitbesteed. Of die moesten zich maar zien te redden. Hè. Dickens moest, die kreeg een baantje in. Het beroemde verhaal van, uh, dat hij in een, in een uh, fabriek voor schoensmeren... Uh, uh, etiketten op de flesjes moest plakken. En dat moest voor een open raam gebeuren. En daar schaamde hij zich kapot voor. Mm -hmm. En dus een van, de, van zijn motivaties om een groot schrijver... en om een bekende Engelsman te worden in zijn tijd... was, ja. ik zal eens laten zien dat ik toch niet helemaal... letterlijk van de straat ben. Ja. Maar en er waren natuurlijk veel mensen ja. hè, die zijn boeken later lazen... Die dat dat ook weer herkende uit hun eigen omstandigheden. Maar al die jongetjes in die verschillende, of het nou <coughs> Oliver Twist is of Nick Nickelby of hoe, heet ja, het, hoe ze allemaal ja, ook mogen heten... Altijd een beetje dikke, ja, ja, David ja. Copperfield is natuurlijk ja. zijn meest autobiografische roman, maar ook in Pip. Ja. Er zit een. Uh, uh, ik heb begrepen dat uh, <coughs> zijn ouders kwamen uit die gevangenis doordat een oma dood ging geloof ik. Ja, het kreeg een het veld, erfenisje toen kwam het, het toch. Veldver. Goed, dat is eigenlijk ook een dikke verhaal, hè? Haast. <coughs> Ja, ja. Het is, het is hem ook over, dat is ook geen toeval. Uh, en uh, dan komt die familie thuis. En hij is in die schoensmeerfabriek gaan werken... om zijn kosten en inwoning bij hem van de pleeggezinnen te betalen. En ook om zijn ouders te helpen die gevangenis ja. uit te komen. Dan, komen. dan komen die ouders thuis. Maar dan zegt zijn moeder tegen hem, maar blijf jij daar maar weg? Ja, ja. dat heeft hem ook... Uh, hè, dat, dat, dat heeft hij jaren familie later... Familiegeschiedenis. Ja, dat is ja. Ja. Ja. Absoluut. Ja, ja. En, uh, er wordt ook wel gezegd dat zijn een beetje nare manier waarop hij over vrouwen schrijft... dat dat terug te voeren is tot, tot dat besluit van die moeder op dat ja, moment. Ja, en ook dat natuurlijk zijn, zijn, zijn huwelijk vrij snel uh, niet zo goed meer ging. En nee, dat is eigenlijk het zwakste punt. Ja, dan zit ik hem weer misschien een beetje tegen de klip in te verdedigen... maar. He, waar voor, natuurlijk vanuit feministische geweldig, hoek Dickens vaak eh, nou, een beetje met een scheef oog wordt aangekeken... is dat de af, afschildering van vrouwelijke personages nou niet zijn sterkste kant is over het algemeen. Hoewel daar wel uitzondering op zijn. En zo Miss Havisham bijvoorbeeld in Great Expectations... dat is bijna haast een mythische personage geworden. Hè? Dat, is, die moet je ook, dat kun je niet letterlijk nemen, maar... Zo'n vrouw die, die, die twintig jaar lang in de, in de kamer zit... met de bruidstaart eh, nog op tafel... omdat ze haar aanstaande echtgenoot er heeft laten zitten. Uh, ja. en, en de hele leven bezig is om wraak te nemen. Ja, en dan zo'n meisje he, he, Estella. adopteert, Estella... Die, waar Pip vreselijk verliefd op wordt. Maar dat meisje moet dus leren hoe je he, mannen het hart kan breken... ...staat onder haar koude invloed. Ja, ja. En, uh, ja dus dat zou, ik noem dat eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Hè? Zoals, zoals Pip ook opgevoed wordt. Hè? Met, met de hand door zijn zuster, niet vreselijk liefdevol. En Estella natuurlijk ook. Zo'n zo jong meisje krijgt natuurlijk een vreselijk trauma mee. Als je zo hè, je hele jeugd lang wordt geleerd van... Nou ja, ...je wordt later vreselijk rijk en dan moet je maar... Hè, een vreselijk cool en gefrustreerd leven gaan leiden, daar komt het op neer. En, maar wat zijn nou die great expectations? Nou, dat zijn eigenlijk de grote verwachtingen die iedereen heeft. Pip natuurlijk in de eerste plaats. Hè, dat hij eigenlijk altijd de verwachting heeft dat het nog eens beter met hem zal gaan... dan dat hij in de leer moet blijven en later een, een, een, een smid moet worden. Hè, want hij wordt dus door zijn, door zijn broer of door zijn zwager uh, in de leer genomen. Dan krijgt hij ineens hè, die, die, die windfall, dat geld dat komt... En hij heeft helemaal niet in de gaten waar het vandaan komt. Maar hij denkt dat het van Miss Havisham komt. En hij denkt dat Estella voor hem bestemd is. Dat zijn zijn verwachtingen. Maar eigenlijk hebben alle personages in het boek... Ja. verwachtingen die niet uitkomen. Hè? Ja, maar die verwachtingen komen bij de personages in het boek niet uit. Bij Dickens zelf wel. Dat wordt een hij wordt een gevierd man. Ja, ja, ja, ja. Maar dat was hij eigenlijk al, hoor. Ja. Toen hij dit boek schreef... want hij heeft eigenlijk in zijn, in zijn werkzame leven... dat is ruim 35 jaar beslaat... heeft hij 15 romans geschreven... Ja. Terwijl veel tijd genoten om, om te kunnen leven van hun werk... Uh, een veelvoud daarvan moesten produceren. En ja. dat is vaak ten koste van de kwaliteit. Dus toen hij dit schreef, had hij, hij had helemaal geen behoefte... Om, om alsnog te laten zien hoe gevierd hij moest worden. Hij had echt dat idee van, dat ben ik al wel. Maar, en maar hij gunde het echt... zijn personage niet. Nee, dat is misschien ook een van zijn krachten. Dus dat hij niet uh, een... een, een, een, een uh, ja, een fictie maakt van he, een, een hele populair genre in, in, in, in zijn tijd. Dat was de zogenaamde Silver folk novel. Dat waren romans die gingen over, nou ja, een beetje de bold, de beautiful-achtige verhalen. die zich in adellijke kringen afspeelden en waar heel veel, veel mensen uit de lagere <coughs> middenklasse zich, zich, nou ja, zich aan, aan, aan verlikten. Uh, ja, kijk eens wat een prachtig leven. En die mensen hebben ook allemaal ellende. Dat soort boeken wilde hij dus niet schrijven. Nee, maar <coughs> dit, dit gaat dus de andere kant op. Want uh, hij schreef. Het is natuurlijk nog steeds die middenklasse die dit leest. Ja. En dan gaat het niet over de stand die boven is... maar de stand die beneden ja. is. En dat daar alles op zijn plek blijft... Ja. dat is ja. natuurlijk voor iedereen ja. heel prettig. En dat en klinkt dat ook niet helemaal allemaal... niet socialistisch, ja. hoor. Vind dat, ik. Maar dat het ook niet allemaal om geld gaat. Het geld speelt in veel Victoriaanse romans een grote rol. Er zijn altijd oude mannetjes die met erfenissen... met hun, met hun, ja. met hun testament zwaaien. Ja. Ten opzichte van... en iedereen die dan wil weten van... kom ik daarin te staan of sta ik daar al in. Dus dat was een, gewoon een thema wat men toen interessant vond. Maar ja, de rol van geld, hè, het speculeren met geld. En dat je... Een heer is eigenlijk... Je zei, er zijn twee manieren om een heer te zijn. Hè, want dat is een belangrijk thema ook. En wat voor verwachtingen heb je dan? En één is nou ja, dat je als een heer eh, geboren wordt... of dat je gewoon geld hebt en niet hoeft te werken. Hè. Pip krijgt een toelage van 500 pond per jaar. Want eigenlijk moet je met 100 vermenigvuldigen met euro's... om een beetje te bedenken. Daar kan je aardig als jonge man van rondkomen vandaag de dag. Dus dat, hè dan dan was ik maar verder. Zijn karakter natuurlijk is... Het hij heeft wordt Allemaal, allemaal uh, gezichten hij moet eigenlijk, rond de tafel. Ja. Zou ik daarvan kunnen rondkomen? Ja. Ja. <coughs> nou, studenten misschien nog wel. Althans, voorlopig nog even. Maar uh, uh, uh, uh, eigenlijk wil Dickens ook duidelijk maken... dat het heer zijn, dat je ook als blacksmith... Uh, zoals Joe, okay. de zwager van Pip... dat dat eigenlijk meer een heer is. Die heeft het gewoon in zich om, om een fatsoenlijk mens te zijn. Ja, nou, het, het is een soort interne adel waar we dan allemaal... <coughs> ja. wat, wat, wat is Pip zijn misdaad? Uh, uh, is het het feit dat hij... Want het is te ingewikkeld om het plot uit te leggen... maar het feit dat hij dat Fortuin verwerft... dat heeft ermee te maken dat hij aan het begin van het verhaal... iets doet, eigenlijk een, een overtreding begaat voor een misdadiger. Ja, ja. En die misdadiger die blijkt dan later. Maar is het, is het, is het zo dat... Um, het blijkt er later, die krijgt dan Fortuin... en die, die, zal zijn, die, die beloont hem daarvoor. Maar waarom gaat het mis als je je in Dickens verplaatst? Is het omdat... aan aan de bron van, van zijn geluk een misdaad ligt? Is het omdat hij ook eigenlijk wel vindt dat iedereen op zijn plek moet blijven? Is het omdat hij, als hij naar Londen gaat, zijn pleegfamilie verwaarloost? Wat is zijn zonde? Wat is zijn fout? Waarom lukt het niet? Nou, dat laatste misschien het meest. Hij moet eerst zien dat op het moment dat hij in staat wordt gesteld... om een heer te worden, omdat hij dat geld dan krijgt van een onbekende weldoener... dat hij... Uh niet zonder meer mag aannemen dat dat geld wel uit, uh, uit goede kringen zal komen. Dat het achteraf blijkt is dat het eigenlijk het geld is van, van de misdadiger... die naar Australië is uh, getransporteerd. En daar, zoals dat was na zeven jaar, hè, als je je goed gedroeg... dan mocht je zelf een beetje op jezelf beginnen. Hij werd een, een schapenboer en... Uh, hij um, werd rijk, en had, maar hij had ook het idee van... ik wil een heer bezitten. Ik wil gewoon ook eens laten zien... Hè, van dat een heer ook niet per se uh, helemaal vrij zijn, uh, hoeft te zijn. Uh, dus ook, ook, ook Magwitch, de, de, de, de misdadiger, die heeft dus verwachtingen... ten opzichte van nou ja, wat zijn mogelijkheden zijn... die natuurlijk ook ethisch niet echt uh, vreselijk uh, mooi zijn... en die natuurlijk ten koste gaan van, van de levensgeschiedenis van de jonge Pip. Want hij gaat helemaal op in, in dat geld en hij gaat het geld verbrassen. en Hij, hij wordt lid van een of andere jonge herenclub. En, uh, afijn, uh, uh, en hij verwaarloost inderdaad zijn, pleeg, uh, zijn pleeggezin. Hij schaamt zich een beetje over... De, uh, als die, die Joe een keer op bezoek komt... Is, dan wil hij hem eigenlijk zo, zo, zo gauw mogelijk wil hij hem weer het, het huis uitbonsoeren. Dus het hele boek gaat erover. Het proces dat hij nodig heeft om tot inzicht te komen... Dat het uh, heel belangrijk is is dat je niet alleen je uh, fatsoenlijk gedraagt... maar dat je ook zo gezien wordt. Hè. Expectations komt ook, hè, dat zit het, de wortel in het Engels in... van uitkijken, spectaren zien. Nee. En er een heel belangrijke scène in het boek... in het eind van het boek, er is een leerjongen van Joe. Uh, een, of een, een, een leerling die uh, een beetje merkwaardig in op zichzelf is. Uh, en uh, die lokt uh, Pip aan het einde uh, naar, een, naar, een af, naar een verlaten plaats... en heeft de bedoeling om hem daar te doden. En dan, nou ja, dan is er een hele spannende scène. Hij wordt net op tijd gered natuurlijk. Hè. Dat is dan weer de goede afloop van het verhaal. Maar voordat dat gebeurt zijn zijn laatste gedachten... of hij denkt dat zijn laatste gedachten zijn van... oh God, nu zal niemand weten... He, dat ik toch wel enig goed heb gedaan. Of men zal men alleen maar blijven zien als dat snobbistische jonge mannetje dat. Ja, he, en goddam. dat is eigenlijk de trigger die hem dan, als hij daarvan bevrijd wordt... Ook dat, he, dan gaat hij zich helemaal toeleggen op het alsnog proberen uit het land te krijgen... van die, uh, van die misdadiger, ja. die natuurlijk als die gepakt wordt, dan de doodstraf krijgt. Ik, uh, zonder, uh, het plot is ingewikkeld genoeg, kan ik u verzekeren dat u nu nog... Echt niet alles weet wat zich in het boek afspeelt en uh, dat u het uh, alsnog kan lezen. Uh, Wim Tiggers heel, heel vriendelijk bedankt uh, voor het verhaal over The Great Expectations van Dickens. We gaan uh, luisteren even naar uh, live muziek, Manon Tietre. Uh, die ja, heeft gisteren opgetreden met uh, Rando Corso. Um, ik wil even één vraagje stellen. De muziek die jullie samen maakten gisteren, dat was eigenlijk om iemand anders te eren. Ja, inderdaad. Het was een eerbetoon aan uh, Julián Coco, dat was een Curaçaose gitarist uh, en contrabassist. Die um, in zijn muziek eigenlijk zowel de klassieke muziek als de Caribische muziek bij elkaar bracht. En uh, we dachten dat het een heel mooi vehikel zou zijn voor Randall als jazzmuziekus en mij als uh, klassiek gitarist om samen een project uh, op te zetten. Je gaat nou spelen Welz Vin Ja, van Antonio Laro. Oké. Okay. Ja, hij speelt straks nog een keer. Maar nu is het tijd voor de kolom En de kolom komt vandaag van Nelleke Noordervliet. Zoals de drie andere schrijvers hier aan tafel... heb ik ook een gemengd culturele achtergrond. Zij het van een iets andere aard. De alomtegenwoordige preoccupatie met identiteit is van recente datum. Het is de emancipatie van het verschil... waar vroeger schaamte en zwijgen heersten. Het onderscheid tussen stad en platteland, protestant en katholiek... blauwe boorden en witte boorden... was destijds even geprononceerd als de verschillen tussen Turk en Nederlander... moslim en atheïst, Gooise vrouwen en meiden van halal nu. Maar er werd minder over gesproken. Mijn vader kwam van het platteland, het Westland. Mijn moeder uit de stad. Mijn vader was katholiek en dus min of meer gedwongen ultramontaans... Mijn moeder was protestant en socialist. Ze kwamen wel allebei uit dezelfde sociale klasse... van geschoolde arbeiders. En dat maakte hun Romeo en Julia-verhaal uiteindelijk toch tot een succes. Mijn vader, een dorpsjongen die zich graag goed kleden en die danste als de beste... trof mijn moeder in een Rotterdams etablissement... en viel naar zijn zeggen, subiet voor haar kokette hoedje... geïnspireerd op de Egyptische fes... Hij troonde haar mee als buit naar zijn dorp en ze moet daar een iets wat exotische indruk hebben gemaakt. Niet alleen vanwege haar modieuze verschijning, maar ook om haar stadse manieren. Het licht theatrale en zelfbewuste aspect van haar persoonlijkheid. En dan ook nog protestant en voorzien van een stevige politieke mening. Na twee jaar dorp heeft ze mijn vader overgehaald met haar naar de stad te emigreren. Ondanks zijn voor een dorpsjongen avontuurlijke neigingen... is het een ballingschap van 50 jaar geworden... waarbij mijn moeder hem niet zelden genuivend wees... op de restante Westlands in zijn spraak. Uiteraard kreeg ik van beide werelden elementen mee... en schaamde ik me beurtelings voor mijn ouders. Maar ik ben in de stad opgegroeid... en verbaasde me dus niet gering over de gewoonten die in het Westland heersten. De mode was er minder zwierig... De rokken waren langer en slomer. De truien zelf gebreid. De haren met een heggeschaar gesneden door de dorpskapper. De koppen van de jongens waren roder en glimmender. De ogen stonden onschuldiger. De taal was ontbloot van modetermen. De muziek was de fanfare. De gebitten waren slechter en de gezinnen hadden zoveel meer kinderen. Hoewel dat altijd een gezellige indruk maakte. Al die broers... Ik had er zelf wel een paar willen hebben. Maar ook in de stad stonden tal van onzichtbare muren. Waren er straten waar je wel en straten waar je niet vandaan kon komen. Er was een hiërarchie. Rotterdam had een paar puissant rijke havenbaronnen... die op Kralingen <coughs> woonden. Een handjevol middenklassers die Hilligersberg bevolkte. En verder voornamelijk werklieden van allerlei slag. Tussen Zuid, Brabanders en Eilanders, en Noord autochtone Rotterdammers, gaapte de onoverbrugbare kloof van de rivier. Iedereen was zich ervan bewust, bijna niemand sprak erover. Toen mijn moeder mij wilde aanmelden als leerlingen van het Rotterdams Lyceum... omdat de school bij ons om de hoek was... kreeg ze van de rector te horen dat ik als dochter van een automonteur... niet in het schoolmilieu van kinderen uit de hogere welstandsklasse zou passen om mij te beschermen... of om zijn school te beschermen. Waarschijnlijk allebei. En op welke school ben jij uiteindelijk terechtgekomen? Het Rooms-Katholiek Meisjes Lyceum Maria Virgo. Goed. Nou, dit was een mooie inleiding... voor waar we het nu over gaan hebben. Want we gaan het hebben over familiegeschiedenis... Uh, ik heb de naam al even genoemd, maar ik zal het nog een keer doen. Uh, Nasmia Oral, actrice en schrijfster. Onder meer van columns in de Volkskrant. Ernst van der Kwast, uh, schrijver van uh, onder meer Mama Tandori. Dat een heleboel mensen al gelezen hebben. Wim Tiggers, al gelezen? Een nee, een keer minder ja. tickets in dit. He, ja. Heel erg ja, goed, goed lachen. Lachen. Ja. Ja. Ja. En uh, Aziz Aynan, schrijver van uh, onder meer het boek. Ik, Drist, dat hij samen met Hassan Bahara schreef. En wat uh, is begonnen als... Uh, Eigenlijk ook een soort feuilleton, ook een soort Dickensen. Het was een feuilleton, ja. ja. Een familiefeuilleton. Uh, ja, ja, jullie hebben uh, alle drie op zijn minst één ouder die niet uit Nederland afkomstig is. Uh, en uh, dat speelt ook wel een rol in die, uh, de, de, het, het gebruik van familiegeschiedenis in jullie werken. Aziz, uh, is dat daarmee ook een soort. Zoektocht naar je eigen wortels, naar nou waar je vandaan komt? Um, of is het meer een hommage? Ja, dit boek wel. Ja. Maar um, wel bijvoorbeeld, Ekdris uh, is wel bijvoorbeeld een, uh, een zoektocht naar, uh, ja, naar, het vader, naar de vaderfiguur als gastarbeider. Van, uh, nou, hoe was het dan ergens begin jaren 60 of begin jaren 70, toen er allemaal mannen uit Marokko, Turkije of Italië of Spanje hier naartoe kwamen om te werken? Van, uh, hoe ging dat dan? Ik ken mijn vader eigenlijk als een, ja, als een vrome moslim en uh, uh, getrouwd. En, uh, uh, een man die zijn vrouw trouw is en heel veel kinderen. Maar uh, dat is in de jaren zestig was het natuurlijk anders. Dan ja. stond en... hij in de disco en, uh, ja. met een biertje. Dat heb je niet aan je vader zelf kunnen vragen. Hè? Uh, nou jawel, uh, af en toe vertelde mijn vader wel eens. Dan, maar dan was het in een opwelling. Ik, ik weet nog wel dat uh, mijn broers, die waren een keertje doorgezakt een, een nacht. En, uh, en toen, in uh, iemand had ze gezien. Iemand van de moskee. En ze waren best wel dronken. Ja, en en, toen, en, en dat was dan via, via, via, via, via, bij mijn vader terechtgekomen. En uh, toen kwam mijn vader thuis. En uh, die zei dan, en dan die zei, dat zei hij tegen mijn moeder, maar mijn broers waren er wel bij... En hij strafte ze niet. Maar hij was echt teleurgesteld. Van, nou, weet je, Drie biertjes en dan heel Haarlem weet het. Weet je wel, in mijn tijd... En dan, en, en, zo <'n, tik inti> ik zou ook moeten platteren en niemand had het door. Ja, precies. Zelfs Allah niet waarschijnlijk. Ja, precies. Dus op die manier kreeg ik wel wat informatie uh, van mijn vader. Ja, goed, een, een, een, een zoektocht naar hoe het was voor je vader toen hij in Nederland kwam. Uh, Nazmi, uh, bij jou schrijven over je eigen familie en de geschiedenis... in je columns uh, figureren heel vaak uh, niet je vader... maar wel uh, je moeder, je broertje en je zus. Uh, dat schrijven over je familie... zit daar bij jou ook verwerken uh, van het verleden achter? In het programma gisteren hinten je erop... dat in de pubertijd teruggestuurd worden naar Turkije... dat dat niet zo goed gevallen was bij jou? Uh, ja, dat was tussen mijn zesde en mijn tiende en ja. dat is mij prima uitstekend bevallen eigenlijk, omdat je zonder autoriteit ook um, echt jezelf kunt ontplooien. Maar goed, zonder je ouders is het tegelijkertijd ook best wel een beetje traumatisch. Je miste Hengelo? Hengelo niet, oh. nee. Maar gewoon een normaal gezinssituatie, ja. dat. Wat is een mis met Hengelo? Nee, oké, okay, we gaan door. Ik kom er vandaan, hoor. Kijk ik ben er geboren. Ja, ik ook. ga je verder <coughs> um. Waar waren we ook weer? Uh, waar waren we ook weer? teruggestuurd worden. God, net, achtervolg me de hele tijd. Ja. Het, het teruggestuurd worden. Um. Nou teruggestuurd worden is later een, een, een, een mooie bodem gebleken voor, uh, voor proza. Maar uh, met mijn ouders, mijn, mijn zusje, mijn broertjes, mijn moeder en ook mijn vader. Um, het is niet zozeer verwerken van de geschiedenis. Want heel vaak was ik daar niet bij aanwezig. Het is scheppen van intimiteit eigenlijk. Van de gesprekken die ik niet met ze kan voeren. En niet alleen omdat we afstand hebben, maar ook omdat... Um, uh, omdat je soms door het leven niet weet wat er nou eigenlijk is gebeurd. Wat heeft zich voltrokken in het leven? Welke, welke transformaties heb je ondergaan? Waar ben je eigenlijk nu mee bezig? Die hele stroom van ergens anders vandaan komen van mijn ouders. Wat voor een enorme impact dat heeft gehad op hun leven. Um, dat, dat interesseert mij. Omdat ik ze van dichtbij zie. En tegelijkertijd mis ik... Uh, ik plaats het. Ik, ik doe eigenlijk een soort plaatsing. In plaats van verwerking. Uh, maar, om even, want je zegt zo net, uh, om intimiteit te scheppen... aan de ene kant, en dat doe je dan met, met je proza... aan de andere kant zeg je, tussen mijn zesde en de tiende was ik uh, dus in Turkije... niet in Turkeland, maar in Turkeland. En ja. toen uh, is het zo dat je dan met die literatuur... dat die stoplap weer opvult eigenlijk. Dat gemis probeert op te vullen. Die intimiteit zoekt die tussen die zesde en tiende er niet was. Nee, nee ja, qua literatuur, zeg maar, qua proza echt, dus niet de columns... Uh, is het meer dat ik uh, merk dat, uh, dat de thema's zijn geworden in mijn leven. Mm -hmm. Het uh, eenzaamheid of het ergens niet bij horen, het net aankomen... identiteit, uh, wie je bent, uh, beseffen dat je daar niet aan kunt ontkomen besef ook dat het bizar is dat tot bloei komen of jezelf worden... waar je dus niet aan kunt ontkomen, zo moeilijk is of zo pijnlijk. Um, dus eigenlijk in mijn nog te verschijnen roman Zera... Um, <lacht> heb ik pas veel later, want uh, niets in dat boek is in het echt gebeurd. Het is fictie, maar pas veel later besefte ik, dat, ik uh, dat het eigenlijk gaat over die tijd. Dat het gaat over het vergeven van de moeder en het op jezelf teruggeworpen zijn. Alice van de Kwast, Mama Tundoori. Ik heb het programma ook gisteren gezien. Uh, moeder uit India, vader uit Nederland, goed begrepen? Niet uit Hengelo. Niet uit Hengelo. <laughs> uit ook gorselig geloof. Ik. Ook dat geeft niks. <laughs> um, maar waarom is het zoveel interessanter... om over de moeder te schrijven dan over de vader... Ja, puur vanuit de schrijver gezien. Het karakter van, van mijn moeder is, is, is veel interessanter. Zij is uitbundig. Ik denk dat in elk mens een, een, een, een personage schuilt voor een schrijver. Zo, zo kijk je. Maar, maar, maar, maar een heel klein aantal haalt dan een boek. En, en mijn moeder was wel echt een, een boek waard. Als, als, Dickens heeft Great Expectations geschreven... De, de ondertitel van, van Mama Tandoe zou... Very Great Expectations <lacht> uh, kunnen zijn. M mijn moeder verwachtte enorm veel van, van mij. Ja. <lacht> ja. En nog steeds. Ja. Ik ja, was maar, ja. Ja, het, het is bovendien natuurlijk ook interessanter... in die zin dat ze uit het buitenland kwam. Je kan er alles in roepjes laten omrekenen en dat soort dingen. Iets wat je met een Nederlandse ouder uh, moeilijker kan. Nou, ik, ja. ik, ben, ik krijg nu wel van, van de... de ik, uh, de collega's van mijn vader, uh, ja. die, uh, die patoloog anatomisch... en onderzoek doet naar prostaatkanker... wel het verzoek nu per e-mail of ik papa prostaat <lacht> wil gaan schrijven. Maar <lacht> ik, ik, heb, ik heb mezelf als, als, als, als, als, als, als eis bijna gesteld als schrijver. Elk boek moet een ander boek zijn. Dus ik geloof dat ik uitgeschreven ben over, over directe familie. Kan je toch nog iets zeggen over het kwalificeren van iemand tot, tot personage? En dan in, kan je dat toelichten met jouw moeder? Ja, kijk, ik denk dat, dat dat moederboek, wat Mama Tandoori is... dat, dat, heeft, uh, dat heeft, heeft al een hele tijd in mij gezeten. En waarom kom je, kom je tot besluit om dat nu pas te schrijven? Het is mijn vierde boek. En ik denk, denk dat, dat, ik het, dat ik het niet heb willen schrijven... omdat er toch, uh, het toch... Het is vuur en water tussen mij en mijn moeder. En daardoor wel een, een hele grote liefde. Uh, maar ik denk dat ik het als ik het vier jaar geleden bijvoorbeeld had geschreven... dat, dat het... Dat dat, ik, dat, ik, dat, het een grof, dat het een grof boek zou zijn. En nu zitten er misschien ook nog wel grove elementen in, maar is het tegelijkertijd ook een omarming? Uh, wat mm. volgens mij Marlijn van Heemstra gisteren ook in een gedicht zei. Over, over de Bijbel dan, weliswaar. <lacht> Nasmi, jij had het gisteren ook over um, dat je de boel eerst een beetje verwerkt moet hebben. voordat je er echt een goed boek over kan schrijven. En je hebt het in dat verband ook over literatuur als het schoonwassen van familiegeschiedenis. Kan je uitleggen wat je bedoelt? Ja, Allereerst moet duidelijk zijn natuurlijk dat het is geen therapie sessie is. Daar zit <Glacht> niemand op te wachten. Dat, is, dat zijn het meest tenenkrommende dingen. Die. Uh, uh, maar het mooie van kunst en in dit geval literatuur is dat het, uh, dat het ons het leven... Uh, uh, en al ons lijden en ploeteren op de vierkante millimeter... en proberen ergens te komen en, en bij elkaar kan brengen. En um, wat ik daar zo mooi aan vind... Uh, ja, nou ja, gisteren haalde ik ook even de twee schrijvers... Uh, Nicole Kraus en Jonathan Safranvoer aan. Dat zij vooral... Dat, dat vind ik een heel mooi um, voorbeeld van... Uh, zijn kleinkinderen van mensen die gruwelijke dingen hebben meegemaakt... in de Tweede Wereldoorlog. En die hebben een heel mooi boek geschreven met personages... die inderdaad in de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Maar met zo'n tederheid, omdat zij helemaal verschoond zijn... van welke pijn dan ook, en dan wel via DNA, zeg maar echt... dat hebben meegekregen. En um, het mooie dan is dat je alles recht doet. En er, zijn geen, er is geen schuld... Of uh, uh, um, boetedoening of uh, recht halen of wat dan ook. Het gaat dan puur over het leven. Dus het is een hele zuivere en intieme manier om te schrijven over geschiedenis. Zeg je het dan je familiegeschiedenis? Ja, in dit geval. Uh, ja, want je hebt het over vervoer en over, uh, over. Zij doen recht aan. aan uh, ze laten, vind ik, hun, hun voorouders, uh, hun grootouders op zo'n mooie, menselijke, invoelbare, tedere manier zien. Waardoor wat hen is overkomen, uh, mij raakt, omdat ik het herken. En tegelijkertijd worden ze, uh, geëerd wil ik niet zeggen... maar toch worden ze neergezet. Het zijn geen slachtoffers meer. Dus als je over personages wil schrijven, je moet ergens... je hoeft ze niet leuk te vinden, maar je moet wel een beetje van ze houden. Je moet altijd van ze houden, anders kan je je niet inleven. Zoals ook van zijn moeder houdt. Oh, ik, ik denk dat het een heer, uh, Ik zou geen boek met, op, op de motor van, van, de, van de wraak kunnen schrijven. Er zijn schrijvers die dat overigens wel, wel kunnen hoor. En, mm. en, en die boeken die zijn er. Maar ja, het is, het is niet. Zo zit ik, zo zit ik niet. Uh, een boek is een jaar of, of, of twee of drie jaar werk, of soms zelfs tien jaar werk. En <lacht> volgens mij moet je. Moet je je moet zin hebben om te schrijven. en, en je, je moet, Ik denk dat verlangen heel belangrijk is bij het schrijven van, van een boek. En, en, en niet verraak. Dat... Ja, of rancune. Rancune, ja. Maar dat is ook... Uh, <coughs> Men zegt wel, van, uh, wat heb je je moeder aangedaan uh, met dit boek? Maar ik denk dat dit, dit boek dit heeft heeft haar eigenlijk wel verzoend met mij en met mijn schrijverschap. Zij heeft nooit uh, mijn boeken gelezen. Haar taalachterstand, Nederlands, is, is, is, is te, te groot. Ze kan wel spreken, maar lezen is gewoon een ander iets... In, in, een, in een tweede of een derde taal. En mijn vader heeft dit boek voorgelezen aan haar... en nu is ze er eigenlijk, tr eigenlijk trots op, op mij en mijn schrijverschap... en wil ze dat ik die Nobelprijs ook ga krijgen. Ja. Ja, precies, want dat is dan weer... Dat zijn de very great expectations. Wat zo beschrijf jij je moeder. Want als dit boek nou niet heel goed verkocht had en een groot succes was geweest... had dit boek dan hetzelfde effect op je moeder gehad? Ik denk van niet, omdat het is een India's mechanisme van... Nou kijk, zij zegt nu ook nog steeds hoor, het boek heeft 35.000 exemplaren verkocht. Dat is niks in India. 35.000 mensen, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat past in drie bussen daar. Dat... <lacht> Je moet je... Zij, zij, was, zij was redelijk verbolgen dat ik... Ik ben genomineerd voor de BNG Literatuurprijs. Dat is een aanmoedigingsprijs voor, voor auteurs onder de 40, met minimaal twee boeken. En ik heb gezegd, nou, die prijs moeten jullie niet aan mij geven. Want jullie hadden mij eerder moeten nomineren. Ik, ik ben al doorgebroken met het boek. En toen heeft mijn moeder gezegd, ben je helemaal gek geworden? Alle prijzen pakken. Ja, zeker. Dus er dus is nog wel enige wrijving. Vandaar ook dat je de ns uh, of de, hoe heet die prijs, ook weer twee keer wilde pakken zelfs. ja, uh, ja. Maar dat is een... Uh, uh, Al ja. Ja. ja. Aziz, even uh, terugkomen op het, uh, het schoonwassen waar Nasmeer net over had. Doe jij dat niet ook een beetje? Met jouw boek? Nee, nou, eigenlijk niet. Want... Uh, Um, het boek gaat over Drie Stafen City die uit uh, Marokko komt. die uh, in, in Nederland in uh, Muiden schoolstapelaar uh, wordt. School, schoolstapelaar? Schoolstapelaar, mm -hmm. ja. Iemand die bakken vis op elkaar stapelt en die vervolgens dan op de kade uh, moet komen. Een beroep wat niet meer bestaat overigens. Mm -hmm. Heeft je vader dat echt gedaan? Uh, ja, mijn vader is schoolstapelaar geweest. Als bijbaan overigens. Mm -hmm. Want de rest van de tijd werkte hij in een hondenbrokkenfabriek. Oké. Okay. <laughs> het kan verkeren. Uh, uh, nee, want uh, uh, wat gebeurt er nou in het boek? Uh, Drie Stafford City die, uh, uh, ja, die, die raakt bevriend met een uh, wat, wat oudere Nederlandse vrouw... met een uh, Joodse achtergrond en uh, krijgt een Nederlands vriendinnetje. Hij uh, uh, uh, uh, leert heel goed Nederlands, doet een opleiding... en, en hij gaat dus enorm op in die... Uh, ja, in, uh, ik wil niet zeggen in de samenleving, maar in zijn omgeving. En uh, nou ja, mijn vader is dat niet... Dat is, hem, dat is hem gewoon simpelweg niet gelukt. En uh, waarom, dat, waarom dat is, daar zijn heel veel verschillende redenen voor. Bedoel, uh, dat kan nou ja, de grote verwachtingen zijn die dus op een ander vlak liggen. Namelijk uh, een huis bouwen in Marokko of zo. Of, uh, dus of, of, een, of een goed moslim worden. En eigenlijk uh, hele andere zaken dan Drie Staffers die je eigenlijk doet. Want die, die, die vinden het hier echt leuk in Nederland. Ik denk van, nu komt eraan. aan in Amsterdam. Stapt de bus uit. Bij de Amstel. En die kijkt om zich heen. En die ziet allemaal mensen die echt gewoon... Uh, ja, echt leuke kleren hebben. En uh, allemaal hippies. En ik en, van, wat zien die mensen? Zo kleurig die, die, die kleren. En, en wat ziet het er mooi uit. En alles is schoon. En ik denk, ja, botverdomme zeg. Hier had, ik, hier had ik geboren moeten worden. En, en, en dat doet hij ook. Hij, hij, hij, eigenlijk komt hij... Uh, hij wordt opnieuw geboren. Ja, bijna, in eigenlijk. wezen wel. Ja, ja, in wezen wel. En dan denkt van, nou, dan... Uh, Jij laat je vader het leven leven zoals je, zoals je het eigenlijk liever zelf gedaan had. Hoop dat je het zelf gedaan had, als je in die tijd. Mijn aankomt. vader, ja, zeker ja. weten. Ik ben echt heel ja. benieuwd. Ja, goed, dan zou ik er niet geweest zijn. Nou, ofwel, maar dan in een andere kleur of zo. Maar uh, ik ben heel benieuwd hoe dat. Uh, uh, nou ja, er zijn wel voorbeelden. Ik, op een gegeven moment kwam ik iemand uh, uh, tegen, Maurice. En zijn vader, die komt uit de RIF in Marokko. En uh, die is getrouwd met een soort van Jolanda Tielemans, met een Nederlandse vrouw. Um, Jolanda Tielemans is een personage uit, uit het boek. Het boek ja. En um, die vader die heeft het boek gelezen. En, uh, en, en uh, uh, Maurice zei tegen mij. En mijn vader schrok zich te pletter. En toen zei ik: Ja, waarom? Hij zei: van, Ja, hij las zijn eigen autobiografie. Um, dus dat is het min of meer hoe, hoe, je, uh, ja, uh, hoe hij zelf die Nederlandse taal leerde en, en uh, naar de kroeg ging. En, uh, uh, bij, uh, voor het eerst bij Nederlanders thuis kwam. En dan ja, heel dik tapijt en die banken waar die van die kwastjes aan hangen. En, uh, uh, van die schilderijtjes van huilende kinderen aan de muur. En dan is van afvraag van, uh, zijn dat de kinderen van die man? En, uh, en waarom huilen ze dan? Weet je, wel? Want je je hebt toch geen huilende kinderen aan de muur? En, uh, en uh, uh, dat herkende die man heel erg. En dat vond ik echt heel stoer, uh, van Hassan en mij... Dat we, dat we ons echt konden verplaatsen in iemand in die tijd... dat je dan uh, voor het eerst dan bij, bij ja, een, een Nederlander thuiskomt. Uh... Ja. Ja. Ja, nou, nou... ja. Ik wil nog wel even doorgaan. nee nee nee Jouw vader is overleden. Die heeft, die heeft het boek niet kunnen lezen. Nee. nee. nee. Als hij nog geleefd had, was het hetzelfde boek geworden, denk je? Zou je erdoor beïnvloed zijn als die mee had gelezen? Uh, zoals uh, Mama Tandori ook mee heeft gelezen? Of? Ja, ik, ik, ik kan nu wel zeggen van uh, ja, natuurlijk. En, uh, en, uh, maar ik denk het niet. Dat, dat, dat, dat, ja. Ik heb me wel eens afgevraagd: van, nou, waarom heb ik eigenlijk nog nooit over mijn moeder geschreven? En ik denk dat ik dat uh, niet een kwestie van lef of durf of zo. Maar. Uh, ja, kan het gewoon nog niet of zo. Ja. En. en uh, en ik bedoel, mijn moeder is analfabetisch, die zou het sowieso ook niet kunnen lezen of wat dan ook. En. zit te lachen terwijl hij dat zegt. Ja, ik vind dat heel vertonerend. Heel mooi. Het, het, het heeft een soort. Hetzelfde vind ik ook met Ernest. Toen je, toen hij, toen je gisteren zei van. Uh, ik heb elk hoofdstuk eigenlijk aan mijn ouders laten lezen. Terwijl je het schreef. Daar moest ik nog over nadenken, omdat ik dacht: jee, wat. wat um, considerate of zo. Wat teder. Wat, uh, wat, uh, wat. Het, het moet wel een beetje gezegd dat het ter kennisgeving is. Van, het, ik, ik zou, de, de, ze heeft nooit gezegd... Ik ga het nu, je moet dit niet schrijven. Of, of, ja. terwijl... Want als ze het wel gezegd zou hebben dan... Ja, dan zou zij weten dat daar ruzie op zou volgen. <laughs> dat, dat, dan, het is een beetje van... Maar ja. Dus bij ons, ik denk dat elke familie anders is. Uh, Meir Shalef heeft over zijn grootmoeder, uh, het zat zo, een, een, een roman geschreven, uh, humoristisch. En in dat boek schrijft hij ook dat, hij, dat, dat dit eigenlijk de prelude is op, op, op de grote familiegeschiedenis. En ik vroeg hem, uh, ik mocht hem interviewen: van, waarom heb je dat grote, grote boek over die grote familieverhalen niet gewoon al geschreven? Toen zei hij: Er moeten nog wat mensen dood. <laughs> hij, hij kan dat niet. Dus dat is ja. wel een blemmering. Bij mij, bij mij. Jij kon niet dat... wachten. Ja. Op de dood van mijn moeder? Nee. Het was uh, erg leuk. Gisteren, jij beschreef de reactie. Je stuurde het eerste hoofdstuk op en het bleef een maand lang stil. Ja. Je, het, je stuurde het tweede hoofdstuk op en vertel toen kwam, toen, toen kwam mijn moeder ineens. Uh, ik denk dat ze van strategie is veranderd. Van je moet dit en dit nog uh, gebruiken. Of, of waarom heb je dit niet beschreven? En toen kwam ze natuurlijk met een waslijst over mijn vader aan. <lacht> en, uh, die, die, die komt, ze vond zijn karakter misschien niet uitgediept <lacht> genoeg. Uh, maar ze, ze waren ook wel ontroerd uh, soms. Tenminste, wat mijn, mijn vader zelf ja, houdt zich een beetje. Die, houdt zich nou, niet helemaal afzijdig van. Uh, maar. Dat is gewoon een Nederlander denk ik, die die die wat minder emoties uh, uh, toont dan ja. denk ik. En mijn moeder, ja nee, maar, ja, mijn moeder die, die, die is of heel woedend of of die de, de tranen van mijn moeder zijn ontelbaar. Dat, dat dat terwijl ik en mijn vader ik kan me niet herinneren dat ik mijn vader ooit heb zien huilen. En zelf als ik als ik ik zie nu een aantal films voor het filmfestival dat ik zat eerst gisteren een film te kijken en dan, bemerk, dan merk ik dat ik mijn tranen... Dat, ik moet echt bijten terwijl... en ik zit dan met mijn vriendin die ik al een paar jaar ken eigenlijk. En, die zitten ja. gewoon zonder tranen naast? Ja, ja. Eh, nou weet ik niet. Maar ja, of de, ja dat, nou, die zie je dan wel zo doen. Maar ik, ik, ik, ik verhoor me niet de hoop dat ze niet die tranen ziet stromen. Ik denk dat ik dat toch een beetje van mijn vader heb. Toch? Ja. Ja. Nasmia, als het gaat om ouders die uh, al dan niet over de schouder meelezen. Uh, jij zei in het begin van het gesprek volgens mij... Uh, ik doe dat, dat heel anders. Dat, ja. dingen waar, dat jij dingen opschrijft waar je eigenlijk niet over praat. Ja, dus, dus ik doe dat bij uitstek ja. op een hele andere manier. Ik heb eens in de, maar het is vooral de column. Hè. Dat, dat, uh, ik heb wel eens in de column geschreven... Ik ben op deze plek nu intiemer met, met jullie, de lezer dan met mijn moeder die um, één kamer verderop uh, mijn huis aan het uh, stofzuigen is. En het ging over iets heel intiems, namelijk, ik vroeg aan haar. Um, uh, en dat was toen de Marokkaanse agent was doodgeschoten en uh, uh, ze, ze, of, uh, overleden. En ze was nog steeds na twee maanden niet begraven, want de familie wilde mos, moslimbegavenis in hè? En Dus ik vroeg aan haar um, heel naïef... Uh, als ik uh, doodga en ik wil uh, uh, zus en zo begraven... hoe zou je dat, dan, uh, zou je dat eren? Ze zei, nee, als je voor mij doodgaat, ja, kan me niet schelen. Je wordt gewoon als moslim begraven. Ja. <laughs> dus ja, zo. En dat heb ik toen uh, in die column geschreven. Dus ja. ik vraag het nooit. En ik moet zeggen dat het heel goed werkt in onze familie. Ze voelen zich gehoord. En we, we komen ja. met z'n ja. allen zonder praten verder. Ja. Jij krijgt geen lijstjes zoals Ernst van... zou je dit en dit niet ook eens beschrijven? Nee, ze hebben vertrouwen ook. Ik heb maar genoeg. je krijgt wel de verhalen, neem ik aan. Toch? Je ja. praat wel, toch? Nee, de ik ver... kijk. Het wordt er echt helemaal niet gesproken en, en kun je ook niet... Vraag je niet van mama, toen jij... Bijvoorbeeld een van de, een van de hoofdstukken in mijn boek gaat... Over, over een liefde van mijn moeder voor mijn vader. En dat heb ik nou, niet uit haar moeten trekken. Maar dat was eigenlijk het eerste gesprek over, over de liefde. Ik had liefdesverdriet. Dat ze, en ik zei, mama, ik ben zo ongelukkig. En toen zei, zei ze, ja, dat, dat ben ik ook ooit geweest, zei ze. En toen kwam ze daarmee. Je praat gewoon over, over, over dat soort dingen met, met je ouders, of niet? Nee, ik steel het bijna. Ik, ik kijk en ik heb het gehoord, ja, en ik uh, gebruik het. We moeten het hierbij laten. We komen ja. volgens mij ook met deze liefdesfiet toch weer op de conclusie van het schoonwassen. Van, <laughs> van, uh, van uh, Wim Tegers, Ernst van der Kast, Nasmi Oral, Aziz Aynan, Nederken Noordervliet. Heel vriendelijk bedankt voor jullie komst vanmorgen. Uh, we gaan nog even luisteren naar Marlon Tieter. <tied>